Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Coronavaccins werken ook bij de meeste mensen met een auto-immuunziekte... zeggen onderzoekers van het Amsterdam UMC en Bloedbank Sanquin. De onderzoeksleider zegt dat de meeste patiënten met een auto-immuunziekte... na twee vaccinaties net zoveel beschermende antistoffen in hun bloed hebben als gezonde mensen. Ook als ze medicijnen gebruiken die hun afweersysteem onderdrukken. Het is wereldwijd het eerste onderzoek dat duidelijkheid geeft over deze grote groep patiënten. Een spookrijder is vannacht om het leven gekomen op de A2 bij Vinkenveen. De man van 31 jaar reed frontaal tegen een tegemoetkomende bestelauto. De twee inzittenden van deze bestelauto raakten gewond. Een van hen is er slecht aan toe. Waarom de man van 31 op de verkeerde weghelft reed is nog onduidelijk. De excuses van burgemeester Halsema over het slavernijverleden van Amsterdam zijn zeer goed ontvangen in Suriname. Dat vertelde de Surinaamse president Santokki in het radioprogramma Met het oog op morgen. De president is deze week op werkbezoek in Nederland. Dat Halsema in Nederland voorgaat met excuses is een goed signaal geweest, zei Santokki. Hij noemt het belangrijk om op een volwassen manier om te gaan met het verleden. BOA's hebben sinds 1 juni duizend keer gecheckt of een reiziger wel echt in quarantaine zat, meldt het AD dat cijfers opvroeg bij het ministerie van Volksgezondheid. De controles waren in woningen en hotels. In 125 gevallen hebben ze geleid tot een boete van ruim 300 euro. In Voorburg is gisteravond een ramkraak gepleegd op een speelgoedwinkel. De gevel werd geramd door een witte bestelbus, een grote ruit sneuvelde en de gevel is ontzet. Er lag ook speelgoed op de grond, meldt Omroep West. De politie zegt dat de daders in Voorburger vandoor gingen met onbekende buit. Het weer, er trekken flinke wolkenvelden over het land... waaruit vooral vanmiddag enkele buien zullen vallen. Het wordt maximaal 21 graden. Morgen lokaal nog een enkele bui en opnieuw een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland viel op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen uh, naar de vesting en knooppunt Eemnes staat 9 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er zitten veel omrijders tussen. Want de A2 Amsterdam-Utrecht is al uren dicht tussen apkouden en Breukelen van, vanwege een ongeluk vanochtend vroeg. Het verkeer van Amsterdam naar Utrecht rijdt om over die A1... en dan bij knooppunt Eemnes de A27 richting Utrecht. En tot zover de verkeersinformatie.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 uh, Marianne Sijbrand die nu ook in het museum staat, of tenminste, die staat ja. buiten geloof ik, hè? Anne-Marie heeft gisteren haar uh, bokaal, want het is een bokaal gemaakt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 Uh, ja, corbakker en ja, Veekwaas. Ja, zei je dat anders? Nou, nee, jij zei Bakker. Maar oh, ik denk dat mensen ah, moeten ja. weten dat het korbakker is. Ja, ja, ja, ja. ja, nee, ik ken maar één Bakker als pianist eigenlijk. Maar dan ja. zullen er ongetwijfeld meer zijn. Ongetwijfeld. Maar het ja, maakt niet. niks uit maar voor de herkenning. Voor ja, mensen, nee, dat ze ja, precies, weten van, precies, hey, precies. dit is wel de korbakker die komt. En in januari dan uh, Rebecca, uh, Rebecca Lobrie.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 gedonden met die kroepjes afgelopen is. Nou, dacht ik niet, hè? Nee. Nee. Maar die zijn alleen wat ouder geworden. Ja, kroepies. maar dat maakt niet uit. Dit is zo leuk. Ja, en het is, is echt zo. geweldig. Dus ja. Een livestream, is dat misschien nog een, een optie? Nee. voor. Oh. Nee, joh.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 Voor ja. zelf. Graag de volgende keer.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 Naar, de, naar, het, uh, naar, het naar het nummer, de nummer. Van, de, uh, van de stichting. Dat kan ook, die mogelijkheid is dat. Ja. Dus dat okay. maakt niet. Dan heb ik het, zie ik het meteen. Ja. Precies. Ja. Oké, okay, nou, uh, uh, resumé. Uh, we gaan uh, uh, naar de jazz morgen. Allemaal degene die tenminste van jazz houdt. En, en, en degene die, die, die niks anders te doen heeft. Nou, ik denk dat, uh, dat dat gewoon wel de manier is... om gewoon je tijd door te brengen. Maar dat is een ander verhaal. Uh,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 Wat, wat kan ik er nog meer van zeggen? Ik, uh, ik, ik wens jou een prachtige. Hoeveel, uh, hoeveel tijd hebben we? Je hebt nog één minuut. Oh. Tien, seconden. Oh. Tien seconden. Nou, nou seconden. Dan zo wens klaar. ik jullie allemaal een buitengewoon plezierig weekend. Super weekend gewenst. En ja. Hans, tot een volgende keer graag. We gaan praat. eruit met muziek. Nothing but Thieves van de Ragbone Man. their close. Be jealous of a life that's out of reach. You never feel that we inclined to take. times she told you that your body is getting older don't you know don't that make you feel alone